In Frankrijk moeten kinderen jonger dan 12 jaar vanaf eind maart verplicht een helm op als ze op de fiets zitten. Dat geldt voor kinderen die zelf fietsen, maar ook als ze achterop zitten. Begeleiders die een kind geen helm opdoen kunnen 153 euro boete krijgen. Ook buitenlandse toeristen moeten zich aan de nieuwe regels houden. Dankzij het dragen van een helm neemt het risico op verwondingen af met 70 Ook in Nederland is er gesproken over een helmplicht op de fiets, maar het kabinet wilde daar vorig jaar nog niet aan. Een Boeing 747 van KLM is tijdens een vlucht van Schiphol naar Kenia omgekeerd vanwege een technisch probleem. Dat werd boven Egypte ontdekt. Gisteren was er ook al iets aan de hand in hetzelfde toestel. Onderweg van Suriname naar Nederland ging het brandalarm in het vrachtruim af. Hulpdiensten stonden klaar op Schiphol, maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand. Volgens KLM was er vandaag geen brandmelding. De piloot heeft besloten om te draaien omdat er in Kenia geen KLM technicus is die het probleem kan oplossen. Een nieuwe orgaandonatiewet in Wales, die vrijwel gelijk is aan een Nederlands wetsvoorstel, heeft daar meer donoren op geleverd. Sinds de invoering vorig jaar zijn er meer nabestaanden die instemmen met orgaandonatie. Het Nederlandse voorstel van D66 is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stemt er binnenkort over. Het weer nog, vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt in het binnenland tot lokaal min 8. Aan zee vriest het een graad of 2. Morgen zijn er enkele wolkenvelden en de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NWS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Cinema. En een hele goede avond al te samen maandagavond en dan is het tijd voor ZFM Cinema. Negen uur geweest, bijna drie minuten over negen. En ja, we gaan filmmuziek draaien. Mijn naam is Aukel B en ik heb het programma samengesteld... en ik mag het ook presenteren... Ja, het wordt een beetje een andere uitzending dan gebruikelijk, want ik had helaas geen internet de afgelopen dagen. En nog steeds niet, moet ik aardig zeggen. Een, een probleempje wat vrolp moet worden. Maar, desondanks meer. Toch, CFM Cinema. Alleen de nieuwste films, ja, dat hou je van met goed, want daar kon ik natuurlijk niet aankomen op dit moment. Ik moest het doen met wat ik in de collectie had zitten. Maar dat is even goed mooie muziek hoor. En we beginnen met de hit van de maand zoals te doen gebruikelijk is. En dat is deze maand de Band Colosseum. Met het prachtige nummer Walking in the Park. De voortreffelijke LP, Those About To Die Salute You, John Hisman, Dick Hextel-Smith, de grote namen natuurlijk van deze band, en later natuurlijk ook Chris Farlow, die de zang voor zijn rekening ging nemen. Prachtig nummer, Walking in the Park, Jazz Rock, ja, muziek uit 69, maar eigenlijk nog steeds verschrikkelijk goed. En ja, dan gaan we toch aan de filmmuziek beginnen, het is tenslotte slotte filmprogramma. En een film die door iedereen bejubeld wordt en allerlei prijzen geworden heeft, is natuurlijk La La Land, en daar ga ik gewoon met muziek uit draaien. Emma Stone,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 Somewhere that's just waiting to be. uit de fantastische musicalfilm La La Land. Ik zal ze even wat over vertellen. La La Land, Mia is een serveerste met de droom om actrice te worden... maar ondanks de talloze audities die ze doet, heeft ze geen succes. Jazzmuzikant Sebastian droomt van een eigen club. Ze ontmoet elkaar een paar keer toevallig en worden verliefd. Ze proberen elkaar te simuleren, hun dromen waar te maken en met succes. Maar dit succes drijft hen ook geleidelijk uit elkaar. Film springt vijf jaar vooruit. Mia is nu getrouwd met een andere man... en heeft een dochtertje. Toevallig komt Mia en haar man langs een jazzclub... en gaan er naar binnen. Sebastian lijkt daar op te treden. Het is zijn club. Nu volgt een droomscène... waarin Mia en Sebastian met elkaar verder zijn gegaan. Terug in de werkelijkheid kijken Mia en Sebastian elkaar nog eens aan... zonder iets te zeggen, waarna Mia vertrekt met haar man. Oei, oei, oei. Ryan Gosling, Emma Stone. En volgens mij draait hij ook in Circus Zandvoort nog deze week. Dus heb je hem niet gezien, La La Land. Dan heb je volgens mij nog morgenavond de gelegenheid om te gaan kijken. Meer dan de moeite waard. Muziek is van Justin Hurwitz. Uh, ik zal er wat voor draaien. Het is zo'n mooie film. Lala La Land. Even kijken waar ik wat heb staan daarvan. Want er ik zoveel. uit oh, deze. Mia en Sebastian. Het team. First embrace I shared with you. the skies to open the world and send it a voice that says I'll be here and you'll be alright I don't care if I know just to swear where I will go cause all that I need is that crazy feeling I've like had to tap on my heart think I want it to stay Uit La La Land Another Day of Sun De laatste CFM Cinema. En dit was natuurlijk muziek uit de film Trolls. Trolls is een Amerikaanse comedische muzikale computeranimatiefilm uit 2016. En uh, ja, de film gaat over trollpoppetjes. En uh, werd geproduceerd door Dreamworks Animation. Uh, ja, ik ga het gewoon nog wat uitdraaien. En dit was natuurlijk Justin Timberlake. Dat plaatje kwam volgens mij al in mei uit. Terwijl de film pas op ook in oktober uh, in de bioscoop is gaan draaien. De film Trolls zit aardige muziek in. Ik ga nog wat uitdraaien. Dit is een bekend nummer, The Sound of Silence, Anna Kendrick. Kort. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hello. Because a vision softly creeping. Left its seeds while anders dan Simon Garvinkel, zou ik zeggen. Het verhaal, de optimistische troll Prinses Poppy moet samen met de sombere Branch de vertrouwde trollenwereld verlaten. Ze belanden in een avontuur waarbij ze niet alleen op elkaar zijn aangewezen, ook moeten ze uit handen blijven van de bergens. Dat zijn pessimistische wezens die alleen blij zijn als hun maag gevuld is met trollen. Nou, je snapt het al. Een leuk film met, ja, als ik zo de lijst kijk van de stemmen, Anna Kendrick, Justin Timberlake, Joey, De Chanel, Quentin, Stefani. Ja, allemaal hele bekende natuurlijk. John Cleese, je kunt nog tussen staan, Russell Brand. Kortom, hele bekende. En dit is ook nog een heel bekend nummer uit uh, True Colors, gezongen door Anna Kendrick in deze film. Sad eyes Don't be discouraged Oh, I realize It's hard to take courage Goed. True Colors uit de soundtrack Trolls. De laatste, Herup. Dat is uh, Justin Timberlake en Gwen Stavani. Uh, Herup. Poppjes met dat lange haar op hun hoofd. Dus uh, vandaar hair up. Uh, Amerikaanse uh, com computeranimatiefilm Trolls. Eens even kijken wat ik nu op het lijstje heb staan. Oh ja, dat is wel bijzondere muziek. Dat is eigenlijk is er ooit eens uh, op internet een, een CD'tje verschenen. van zogenaamde muziek uit de Hateful Eight van, uh, uh, uh, uh, van uh, Tarantino. Maar dit was natuurlijk niet de officiële CD. Maar dat is op zich wel grappige muziek het eerste nummer is bijvoorbeeld het nummer van de Loudspeggers, het nummer Esther, Loudspeggers is een, volgens mij een band uit Zwitserland uit Zürich dacht ik, daar komt die Esther, beetje westernachtig En nog iets van dit uh, grappige cd'tje, uh, Ted, uh, met nummer The King Drapes. <tied> We naar CFM Cinema en we draaien gewoon muziek uit, sound, uit films. En dit is een uh, soundtrack uit een uh, denkbeeldige film. En dit zijn de rondels met uh, iets over drums. Muziek toch. En dit is ook mooie muziek. Dit is uh, de Gypsy Kings, Hotel California uit de film The Big Lebowski. It's called van de de Big Dat is staat ook het nummer van een Machini, die gon. A slow hot wind, zo kennen we het nummer ook. Komt ie. Wind. Mancini zat in die film. Uh, dat heette Le in deze film. Uh, we zijn toch een beetje bij de late night music bezig, zou ik bijna zeggen al. En dit is de muziek van Joe Jackson uit de film uh, uh, Tucker. Uh, dat doen we een paar nummertjes uit. No Chance Blues. wat anders dan uh, andere uh, maandagavonden, omdat ik uh, niet te beschikken had over internet en dus eigenlijk niks kon uitzoeken. Ik moet het gewoon doen met de collectie die ik heb. Uh, dat is op zich niet verkeerd, want dat is mooie muziek. En dit komt uit de film uh, uh, Tucker muziek, Joe Jackson, Apes Blues. En dat zal wel de laatste zijn tot aan de klok van tien uur. Dus tot na de klok van tien Apes Blues. Van tien zijn we natuurlijk terug met mooie filmmuziek. Onder andere de films Belle et Sebastien. Chicken Run. Gran Torino. Serpico. Betty Page. Wat hebben we nog meer? Cubo uh, en Rogue One.